Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou zomaar kunnen dat we volgend jaar maart per brief mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege corona kijkt het kabinet naar manieren om veilig te stemmen. Minister Ollongren denkt namelijk niet dat alle stembureaus open kunnen, dat je niet overal anderhalve meter afstand kan houden. In die enorme appgroepen op Telegram worden foto's gedeeld van jonge vrouwen die een gemengde relatie hebben. Vooral niet-westerse vrouwen die een relatie hebben met een zwarte man moeten het ontgelden. Ze worden uitgescholden, gediscrimineerd en bedreigd. Deze vrouw maakt het mee. Elke keer wanneer het weer wegsteekt het weer naar boven. Ik weet als je het weer doet. Vaak is het de bedoeling van die groepen om meiden te schande te maken, omdat ze daten met iemand van andere afkomst. Deze expert legt uit wat erachter zit. Als het gaat om een zwarte jongen, dat dat nog meer weerstand oplevert omdat het ook raakt aan een stukje racisme denk ik. En iemand die zwart is die is minderwaardig misschien in hun ogen en die, die, die, die hoort niet bij een, een, een Marokkaans meisje of Turks meisje. Via Telegram kun je anoniem chatgroepen aanmaken waarin je niet kunt achterhalen wie wat stuurt. Bij twee ziekenhuizen in Limburg is corona uitgebroken onder het personeel op de operatiekamers. Het gaat om het Zuiderland Ziekenhuis in Geleen en Heerlen. Er zijn daar twintig medewerkers positief getest onder wie drie chirurgen. Een van die chirurgen ligt nu op zijn eigen intensive care. En in Berlijn is de politie begonnen aan het ontruimen van het laatste grote kraakpand in die stad. Van de rechter moeten de bewoners eruit, maar dat wordt nog een hele klus. Voor ons is daar verslaggever Judith van der Hulsbeek. Nou ja. Ik sta een beetje in het oog van de storm. Ik kijk dus uit op, op, op dat pand. Maar dat hele gebied eromheen dat is afgezet al sinds gisteren ochtend. De bewoners hebben het huis ook helemaal gebarricadeerd. Er zijn allerlei stalen constructies voor de ramen en op de balkons aangebracht. Dus uh, nou ja, dat, dat, zal, dat gaat nog moeilijk worden om daar binnen te komen. In het gebouw woonden vroeger allerlei krakers. Tegenwoordig is het een anarchistisch, queer, feministisch woonproject. Waar alleen vrouwen wonen en mensen die zich zo noemen. Ze zouden ook niet schuwen om geweld te gebruiken.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 I believe your love. I believe your love, like the air. Jerusalem a little bit of When I love you and so I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 Chance to feel again Yes, baby, yep, you special. But oh, you got me caliente when you call me Mama Sita. Alright, uh huh. But oh, you got me saying ooh la la. I use me, oh my god. Call me Mama Sita. En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De agressie in de trein neemt toe. En meer reizigers hebben messen, priemen en boksbeugels bij zich. Veiligheidsmedewerkers in de trein schrijven dat in een brandbrief aan de NS-directie meldt trouw. Het Limburgse Zuiderland Ziekenhuis in Geleen en Heerlen kampt met een corona-uitbraak. Twintig medewerkers van de operatiekamers zijn positief getest, onder wie drie chirurgen. Kledingwinkel Vibra in België is failliet verklaard. Alle winkels in België zijn gesloten. 439 mensen staan op straat. En het weer wat zon. Vooral in het westen af en toe een bui. Vanavond meer buien. En het wordt vandaag 15 graden. I'm a brownie black, too. I'm a blue, but I'm a blue, but I'm a blue, but I'm a blue, leven is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand new. Ik ben nog steeds met dezelfde gadget. Mensen daar maken verhalen. Ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil nu bepalen, maar please ga niet uit elke al week als je vlevende grap is. Ik trouwens het probleem. forever die